U gaat luisteren naar De Bronzen Ruiter, hoorspel voor mannenstem en noodweer, naar de gelijknamige Petersburgse vertelling van Alexander Pushkin. Vertaling en mannenstem, Hans Boland. Vormgeving en noodweer, Rik Saal. Techniek, Frans Meijer. Het is 1824. Het is november. Het is pokkenweer in Petersburg. ...aan de waterwoestenij stond. Zijn geest vloog frank en vrij... ...ver keek hij. Aan zijn voeten eilde de wijde wilde stroom voorbij... ...waarop een eenzaam hulkje zeilde... ...en her en der amper beschut doende een arme Finse hut... Tussen zon en slip en mossen. Het zonlicht was er zonder nut. In mist verborgen. Voor de bossen. Die rondom ruisten. En hij dacht. Hier zal een stad als bolwerk komen. Tegen de zweet. Neemt u een acht buurman. Ik. Ik zal uw hoogmoed toomen. Hier laat ons de natuur hun voet Europawaarts waarts aan zee. Hier moet een raam geopend. Al die hier aan de oever onder vreemde vlag zijn anker uit wil werpen, mag als onze gast wets aan de sfeer gaan. Eeuw verstreek. Verrezen was Een middernacht In wat duister en vocht was Rim en moeras Stond nu een stad In trotse luister De lage oevers Waar de fin stiefkind Van de natuur zijn netten Voor een onzeker schraal Gewin op ruige zee Placht uit te zetten bruisen van leven nu Zie daar de ruzen, dicht tegen elkaar van ranke torens en paleizen. Schepen komen van overal ter wereld. wijl hier aan de wal de rijkdommen al hoger reizen. De neva gaat thans in graniet. Over het water hangen bruggen. En donkergroene tuinen ziet men alom op de eiland Het oude Moskou is vervaagd naast deze hoofdstad jongst in jaren als naast de jonge bruid des zaren de weduwe die purper draagt ik heb je lief Peters creatie ik heb je lief Jouw strenge gratie, de neva die gebiedt en vliet binnen haar oevers van graniet, gesierd met gietijzeren hekken. Jouw nachten die het blanke licht van maanloos schijnsel laten lekken over het boek dat voor me ligt, terwijl ik zonder lamp kan schrijven en lege straten reuzenlijven in slaap opblinken en de naald boven de rijkswerf straalt. Dan taalt de donker niet, want eer het gloeren van avondgoud De lucht verlaat, komt ochtendlicht De nacht al storen die binnen een half uur vergaat Ik heb je winterlief, de vrede, vrieskoude lucht Bewegingloos, rietjes langs de rivier per slede Meisjes die blozen als een roos De drukke bals in schitterzalen een late vrijgezellen dronk, wanneer in schuimende bokalen de punch sist met een plauwvond. Je marsveld, heb ik lief, het gisten van al dit militair vertoon. Het vrolijk, gelijkvormig schoon van voetvolk en cavaleristen. De krijgsvanen die in de wind hun rankerijen wiegen laten. De mutsen met hun kogelgaten in brons dat blikkert en verblindt. Ik heb je lief, soldatenhoofdstad, wanneer je vesting rookt en broelt, als oorlogszegen ons belooft dat het vaderland geen knechtschap doelt. Of als de Noordse keizerin haar huis een zoon heeft mogen baren. Of als de neva het begin van lente voelt en blij van zin blauw ijs meevoert op woeste waren. Peter staat recht je postuur onwankelbaar als Rusland zelve dat de beteugelde natuur een grafkuil voor haar strijdbijl delve. laat het verleden pitterzuur in finse golven niet meer stokken door Peters dromen niet meer spoken opdat hij rust in eeuwigheid Het was een vreselijke tijd, fris in de geest nog voor te stellen. Daarvan, mijn vrienden, wil ik nu het volgende verhaal vertellen. Een verhaal vertel ik u. ...lag Petrograd, pernoer geslagen. De neva gisselde de wal, luidruchtig, met schuimende koppen... ...zoals men bij een koortsaanval kan liggen kronkelen en schoppen. De avond viel, het werd al laat. Een gure regen striemde kwaad tegen de ramen... ...en verbeten huilde de wind. Nu dan kwam van visite thuis een jonge man... Want zo zal hij heten, de held. Die naam ligt goed in het gehoor en kon het steeds goed met mijn pen vinden in het verleden. Een achternaam heb ik vermeden. Schoon die mag schitteren misschien in roemruchte voorbije dingen dankzij de pen van Karamzin. Familieoverleveringen zijn nu verbleekt en onvermeld zal hij dus blijven. Onze held woont in Kolomna. Werkt als bode en schuwt de schiet, Denkt niet aan dode verwanten en laat zonder spijt die tijd aan de vergetelheid. Jevgeni dus kwam thuis, hij spreide zijn jas te drogen, ging naar bed, Waar hij vergeefs de slaap verbeide, Want te zeer was zijn brein bezet. Daarmee, wat speel zo door zijn hoofd? Zijn armoe, dat hij voor eer en zelfstandigheid moest sloven, dat hij wel met wat meer verstand en wat meer geld door God daarboven had willen zijn gezegend, want soms liep het leven over rozen en niet zozeer voor bolle bozen, als wel voor boffers die geen zier ooit uitvoeren. Enfin, twee jaar pas was hij in dienst. En echt heel naar was dit weer, nog steeds tegen de rivier. Het werd tijd, nu het tijd niet keerde, dat men de bruggen demonteerde. Een dag of twee, zelfs drie, misschien, kon hij Parasha dan niet zien. Yevgeni moest hier diep van zuchten, en als een dichter soezde hij. Veel te duchten, nee, hij was immers jong en sterk en heel niet vies van flink hard werk. Hij vond wel ergens een bescheiden stekje, waar zij en hij tevreden een simpel leven konden leiden. Wie weet, over een jaar of twee kan ik een lapje grond versieren. Parasha zal het huis bestieren, het kroost opvoeden. Zo met haar tot aan het einde mijn dagen te leven, hand in hand. Dan dragen de kleinkinderen onze paar. Zo droomde hij, en droef de moeder was het hem deze nacht. Hij wou dat aan de grauwe, blinde woede van wind en regen maar gauw een einde kwam. Ten slotte sluiten zijn de ogen zich, terwijl het druilerige duister buiten al wijkt voor daglicht. Waal voilà. en ijl en voor onheil. De razernij waarmee de zee haar had besprongen, bleek door de neva niet bedwongen. Zij was de uitputting nabij. Al vroeg was op de wal in drommen het volk nieuwsgierig samengestroomd. Het zag, niet langer betoond, de golven opspatten en klommen. Maar eer hun woede was bekoeld, zouden zij voor de storm bezwijken en bij het zeegat moeten ontdekken. Een kusteiland werd overspoeld en nog een. Ten prooi aan dit druistige geweld walmde de neva briste en ziede als een heksenbrei. Zwol! Kookte, plots dol, stortte zij zich op de stad. Leeg en verlaten lag deze als bij toverslag, terwijl zij zich gedwongen zag de grachten vrij spel op haar straten en in haar soeterens te laten. Drijvend Petropolis geleek een triton, juist kist. Beleg. Attack. Als dieven kwamen de snoode golven naar de ramen. Die door scheepjes werden gekraakt. Want alles was op triet geraakt. Kraantjes met koppelsluiers. Restanten van boerenstoeltjes, Daken, spanten, winkelvoorraad. Het vale goed der arme luiden. In de vloed ontwrichte broeven. Weggespoelde grafzerken. En het vol. Af. God, het was tortram. Dit was zijn straat. Wie, zonder dak en voedsel voelde het zich verloren. In dat jaar was Alexander Ruslands tsaar. De glorie sprak meer de mensen toe van het balkon. Gods elementen zijn te machtig voor tsaar. Hij bezag het onheil neergezeten en verzonken in droefgepein elk plein een spaardekken en elke boulevard een brede stroom. Uit het verpronken terrein rees het paleis op, schenen eilandrots, triest en alleen. De tsaar sprak en een wijle later verschenen op het woeste water zijn generaals, die volk in nood, van angst verlamde drenkelingen, gevangen in hun huizen, gingen redden van de verdrinkingspoort. <tieden> Het Petersplein, ter linkerzijde een statig nieuw huis, met aan beide kanten van het bordes, vol zwier, een klauw van marmer, hoog geheven, een leeuw, twee wachters die tot leven leken te komen. Op zo'n dier zat schrijlings, blootshoog, met de armen gekruist. roerloos, lijkt bleek, mijn arme Jevgenie, die niet ongerust was om zichzelf. De golven stegen tot aan zijn zolen, buitbelust. Maar hij was zich van niets bewust. Niet van de geestelende regen op zijn gezicht. Van het kabaal, niet van de wind die aan de haal ging met zijn hoed. Met in zijn ogen de wanhoop. En zijn blikken strak slechts op één punt gericht. Waar wrak, huizen hoog werd opgesproken. Bogen uit boze diepten. God, o God, en weer in diepten werd bedogen. Want daar, o weer, nabij die golven, stond aan de baai een schamel krot. Waarvan de schutting gammel toonde onder een taaie wilgeboom. Een krot, waarin een veeuwtje woonde met dochterlief, jufgenisch. Droom, parasha. Of was ook het leven niet anders dan een spotternij, ons slechts tot gods vermaak gegeven, en ging het ijl als droom voorbij? Zijn geest als door magie verduisterd. Zijn lichaam aan de leeuw gekluisterd. Zit daar je geel. Met alleen maar water, water om zich heen. En met zijn ene armen naar voren. Zich van hem afwendend en trots als een onwankelbare toren. Waar de rivier had wraak gezworen. De afgod op zijn bronzen rosk. Maar zie, voldaan van de verwoesting, nu van haar brute woede week de neva... ...en liet in de steek wat zij vernield had, nu haar goesting ruimschoots gedaan was, achter Zoals bandieten, bandeloos, bij nacht een dorpje overvallen en plunderen... ...en met z'n allen dood en zaaien. geweld, gevloek, gekreun, gehuil, gescheld... ...tot zij opeens niet langer talen naar buiten... Dan haast zich het gespuis uit angst dat men hen in zal halen met lege handen weer naar huis. water zakte en de straten kwamen weer vrij. Eugenius poekte zich met een zwaar bedrukt gemoed vol angst, vol hoop in alle staten naar de rivier. Maar deze woed nog amper minder fel, nog kruivende schuimkoppen, volop gedenkt zijn op haar zege en nog zengt een ziedend vuur in haar. Het snuiven en brissen zijn nog niet verstomd, een paar dat van het slagveld komt. Je speurt, ontdekt een pootje. Dit, meent hij, is een winnend loodje. Hij zoekt en vindt de eigenaar die hem graag meeneemt op zijn schuit en hem overzet voor een paar duiten, niet tegenstaande het gevaar. Lang vocht de sloep met de verbogen golven, gestuurd met vaste hand door twee vermetelen bemond en keer op keer bij kans. Voor ons volgen. Ten slotte werd de overkant bereikt. De arme jongen kende de weg waarlangs hij rende. Rende en opkeek. Dit herkent hij niet. Hij is ontzet van wat hij ziet. Van het geweld gewagen, de chaos en het puin rondom. Haast alle woningjes zijn kromgezakt, kapot of weggeslagen. En lijken liggen ongeteld als op terrein van strijd gelopen. Die heeft geen zonder gedachten en op zijn allerlaatste krachten zijn eigen noodlot tegemoet. Dat niet lang meer geheim zal blijven als was het een verzegeld schrijven waarvan men nog geen zin bevroeg. Weldra heeft hij de laatste straten en huizen achter zich gelaten. Daar is de baai. Maar hij blijft op om op zijn schreden weer te keren. Hij kijkt, hij loopt terug. Kijkt weer en hier. Heeft dat stoepje toch gestaan? Daar is de wilg En hier stond ergens de poort. Hoe kan het dat er nergens meer iets te zien is? Hij gelooft nog slechts het ergste. Luid op praat hij en loopt in cirkels rond. Slaat hij zich plotseling hard voor zijn hoofd en schaterlacht? Het duister daalde over de opgewonden stad, waar lang de slaap niet werd gevat en men onder elkaar verhaalde van het gebeurde. En weer straalde boven de stille hoofdstad door een bleek, moe wolkendicht de morgenzon. Nergens trof hij meer een stoel van de voerperen. Verborgen onder het pulper leek het kwaad. Het ritme werd hervat. Op straat kon men gaan en staan en waren de mensen weer, net als altijd, Gehuld in onverschilligheid. Door slaap verkwikte ambtenaren op weg naar hun kantoren. Koen, koopmansvolk, moest en zonder kniezen. Van zins de naaste slink te doen opdraaien voor bedrijfsverliezen. Hun kelders alweer half gereed. Men ruimde op. En de poeet, oh, was tof. Graf, o, appel der Goden, zong in ons turffelijke oeden reeds van de nieuwwaar en het leven. Arme genie daarentegen, wee, in de war was zijn verstand en ziek zijn ziel. Hij bleek niet tegen het gruwelavontuur bestand. Nog was de echo van de krachten der elementen niet gesloed en bleef hem volgen. Zonder woord zwierf hij zo rond met de gedachten van die zich in een angstdroom wouden. Er ging een week voorbij, een maan, een arme dichter nam zijn pover verlaten huurvertrekje over toen de termijn verstreken was. Zonder zijn bulletjes te halen liep men jef die al ras vervreemde, overdag te dwalen. Snacht sliep hij op de kaan, hij at de bete die men overhad. Aan rafels voddig en versleten waren de kleren die hij droeg. Hij werd met stenen nagezeten door plagen. Nooit scheen hij te weten waarof hij liep... ...en dikwijls sloeg hem een koetsiersweep. Maar men vroeg zich af of hij er iets van voelde. verdoofd door wat luid in hem woelde. Zo sleepte zich zijn leven van ellende voed. Geen beest, geen man, niet dit, niet dat. Niet op de aarde... Leek hij te worden en ook waar de schimmen thuisvoeren. Eens lag hij te slapen op de nevakade. Het woeien miezerde, men rade het rasgenakend najaarstijl. Tegen de gladde kadestenen sloegen en moorden golven, die een smekeling geleken, wie de rechter niet zijn oer wil lenen. Het regende, een jammerklacht ging op de wind, die door de nacht wacht, ver beantwoord. in dit somber omtein wakker en schrok, sprong op, want plotseling ontwaakte de herinnering in hem mes aan het gebeurde. Hij liep gejaagd, maar eensklaps stond hij stil, met bange ogen speurde hij rond, verwilderd, hij bevond zich bij het huis met de pilaren en de twee levenwachters. Schier bezield alsof zij levend waren, hieven zij één klauw hoog en vier. En door de zwarte nacht omgeven, toerende met één arm geheven. En recht op zijn omheinde rots, de afgod op zijn bronzen ros Zijn gedachten werden ontstellend pijnlijk klaar. De plaats herkende hij weer waar de vloepgolf met zijn roofdierkrachten gevoed gewoed had. En hij zag het plein, de leven. Hem ook, die met zijn bronzen door duisternis omgeven hoofd roerloos oprees. Hem die niet afweek van zijn noodlottig streven en deze zees. Bouwenlied. De nacht dwingt de angst af voor dit wezen. Genie staat in zijn blik gegrift, Kracht staat in zijn figuur te lezen. Zijn paard verraadt een Hun drift trots ros. Waar raas jij heen? Waar komen jouw de hoeven neer? Zo ook hebt gij. Meester en heer over het lot. Met stalen toomen Rusland tot stijgeren gebracht. De afgrond onder veracht. De stumper liep met wilde blikken op het gelaat van de despoot... naar wie een half rond zich moest schikken. Dwaas om het voetstuk in. Er schoot iets in zijn borst... en met zijn wangen tegen de koude traliestangen... zag hij als door een mistgordijn. Een vlam schroeide zijn hart... en zijn bloed koekte... Trots niet genaken, ontstak het afgodsbeeld in hem een grauwe gram. Met fluisterstemmen. op elkaar geklemde kaken, zijn vuisten ballend en als onder duivels Zij. Wonderbouwmeester. oh, pas hier op! En rende weg, hals over kop. Een ogenblik had het geleken of hem de schrikkelijke tsaar, vlammend van toorn, had aangekeken. Het plein was uitgestorven, maar toen hij zich uit de voeten maakte, oerde hij achter zich. Als kraakte dronder, zware hoeven op het dreunend wegrek. In galop en één arm in de lucht gestoken. Bij bleke maan, onafgebroken, jacht hem de bronzen ruiter op. Je duikt in steven slop en durft zijn vlucht geen til te stakken. Hij slaagt er niet in, arme dwars. De bronzen ruiter kwijt De hoeven met een helsgraas. En sedertdien, wanneer zijn wegen toevallig voerden langs dat plein, kwam er verwarring over zijn gezicht. Snel drukte hij dan tegen zijn hart een hand, alsof de pijn zo werd verzacht. Hij werd verlegen, keek naar de grond en nam zijn pet vol gaten af en liep er met een boog omheen. de kust een eilandje. Soms meert een visser. Die pas huiswaarts keert tegen de schemer. Hier zijn schuit. En bereidt daar zijn eenvoudig maal. Soms ook bezoeken ambtenaren. Wanneer zij zondag spelen varen. Het lege eiland. Het is kaal. Er groeit geen grasprietje. Hier braakte de voet Alsof hij zich vermaakte met een stuk speelgoed. Een oud krot uit op het strand. Waar het bleef steken als zwart struweel. Men trok het vlot zodra de winter was geweken. Het was leeg, maar een koud lichaam vond men de dorp. Laatste haven van onze dwaas. Hij werd terstond, in godsnaam 1-2-3, begraven.